In de dans, Ronald Molendijk hier. Eh, we zitten in het nieuwe pand. En er gaat gelijk van alles mis. Je kan het natuurlijk niet missen. Dus even opletten, de Benelux-tunnel is gedeeltelijk afgesloten door wateroverlast. Verkeer op de A4 richting Schiedam wordt ter plaatse omgeleid. Verkeer in de tegenovergestelde richting ondervindt geen hinder. Nou, dat is de eerste keer dat ik verkeersinformatie heb voorgelezen. <laughs> en hoe was het? Marcel, hoe vond je het? Ik vond het goed. Ik, ik ga mijn vriendin bellen, want wij hebben souterrainwoning. En ja, je weet we het water met wateroverlast. Dus uh, begin geen... als je luistert. Pomp aan. <laughs> ja. Maar zo, wat hebben we vanavond... Uh... Uh, er is een flyeroorlog gaande in het Rotterdamse. Er worden uh, flyers gestolen in de winkels van uh, partijen die feestjes geven in de Maasilo. Oké. Okay. En uh, ik heb nog veel meer, dat weet je. Ja? Uh, we gaan Koos Haneberg aan de tand voelen, want er is een Creative Factory geopend. Koos Haneberg is de man van de Maasilo. Dat weet de luisteraars wat. Oké. Okay. Okay. En Tenny uh, Tenzer, uh, documentaire maker uh, van de Beats in de binnenweg. Is momenteel met een minifestival bezig op de binnenweg. Ja. En uh, die gaan we even in de uitzending aan. Cool. Ronnie Stuts. Ja, daar uh, is dit weekend weer van alles te beleven op uitgaansgebied. Uh, en dat uh, gaan we in de tweede uur behandelen. Oho, Leon Brouwer. Uh, er is een nieuwe iTunes uh, plus site uh, die gelanceerd is. Stralingsweer in de onderbroek, daar heb ik iets over. En een paniek erop voor op je werk. Sorry, dit laatste? Een paniekknop voor op je werk. Klinkt zoals dit. Paniek op je radio. Toestand in de dansen we zijn weer terug. Dus fijn nieuwe pand. in. Het is toch wel mijn persoonlijke favoriet, de Housebreakers. En mm, een fijne plaat. Het zit me ineens af te vragen of ik dan bij iedere plaat ook moet aankondigen. dat je niet door de Benelux-tunnel moet rijden. Maar volgens mij, als je erin staat, ben je al te laat. Uh, we zijn onderweg naar uh, Northie Jazz. Die gaan we even bellen, die hebben we in de, in de uitzending. En ik heb werkelijk eigenlijk helemaal geen idee waarom. Uh, we gaan ook nog even met Paul Havendonk bellen. Dat is uh, de man van Basic Beat op de Nieuwe Binnenweg. Daar heb ik ook nog iets mee te maken gehad. Firma Gezellig komt langs. Wat een fantastisch goede naam, by the way. Uh, we gaan luisteren naar een Leon Brouwer die een natte broek heeft opgelopen bij Dennis Ferrer. En daar een 20-jarig meisje heeft ontmoet. En er is een flyoorlog aan de gang. En we zijn nu op zoek naar Tenny Tenzer. Het is wel de toestand in de dans, hè? dit? Ik vind het uh, wel een, een hele fijne plaat. De nieuwe Rosen Murphy. Uh, aan de telefoon hebben we iemand uh, hangen van Noordje Jazz. Ik zeg goedenavond. Ja, goedenavond. met Jan Willem Luiken. Hallo. Jan Willem zelf. Uh, mijn gewaardeerde collega uh, Marcel heeft allemaal brandende vragen. En ja. zit ik in een plaatje onder wat erbij past. <laughs> Dankjewel Ronald. Okay. Jan Willem. Uh, ja. Noordje Jazz Festival. Uh, in Rotterdam. Ze verhuis van uh, Den Haag naar Rotterdam. En uh, komen daarna ook Hagenes of Hagenaars. Op af. Ik bedoel, dat uh, sinds we hier in Rotterdam zitten? Ja. Ja, dat, dat absoluut. Is. en zeker ook Haagenezen bijna niet zoveel als toen we in Den Haag zaten, dat lijkt me duidelijk. Maar er is nog altijd een uh, behoorlijk grote groep uh, mensen uit Den Haag. En dat mensen die zeg maar, in Den Haag zijn gebleven, die zijn weer opgevangen door nieuwe mensen uit Rotterdam. Dus die hebben eigenlijk een beetje stuivertje gewisseld. Oké, zeg maar. ah, oké. Okay, okay. Kun jij het publiek uh, omschrijven wat dat naar een, uh, een, een, een jazz evenement gaat? Nou, naar een jazz-evenement weet ik niet naar Jazz. Zoals Jazz, de... yes, yeah. ja. Ja, Jazz is natuurlijk heel breed, hè. Je hebt van, uh, van eigenlijk alle stijlen die... die, die, die ja, jazz-related jazz music zeggen wij altijd. Dat is natuurlijk gewoon de, de traditionelere jazz. Uh, daar komen natuurlijk wat oudere doelgroepen op af. En we hebben natuurlijk ook veel funk en soul en hip-hop. En, en ja, daar komen natuurlijk wat jongere mensen op af. Ik denk dat wij zo'n ongeveer, ja, vijf... Zes verschillende muzikale doelgroepen op het festival hebben. Mm -hmm. Ik was vorige week, uh, of nee, het twee weken geleden, daar, op het The Hague Jazz Festival. En daar ja. viel me op dat het publiek toch wel ja, aan de koude kakkant was. Met van die veehalsjes om hun nek geknoopt en dansen op, op het moment dat er ja, een beetje terug met dat de muziek werd gedraaid. En oesters etend, meer champagne, meer oog voor hunzelf dan voor de artiest. Uh, ja, Is dat de reden van verhuis? Nee, dat heeft de verhuizing om hm. iets anders te maken. Er was ermee te maken dat het, uh, het congresgebouw uh, voor twee derde gesloopt werd. Dus ja, we konden niet meer uh, de, de Noordse Jazz organiseren zoals we dat gewend waren. Uh, nou ja, wat ik zeg, sommige mensen die komen echt puur te luisteren. Die gaan op een stoel zitten en die luisteren. Ja. En die bewegen op een neer met hun hoofd een beetje. En je hebt ook mensen in de, in, in, in de grote hal, de naal bij ons. Ja, daar ja, wordt gewoon gedanst en alles. Dus ik denk dat het heel breed is. Ik denk dat het heel moeilijk is om één... één speciale uh, een, een gemiddelde bezoeker te bedoelen ofzo. Ja oké. Okay. Hé, hey, uh, elektronische muziek, hè? De, de, ons programma, een uh, dansprogramma. Yes. Ja. Nou, zo'n soort. Eigenlijk gaat het die kant op, dat ook jazz. Ik bedoel, je moet het niet aan Jules Dilden vragen, want die uh, schiet je bij wijze van spreken af. Die schiet je gelijk dood zo Ja. Soort, Klopt. Nee, het is, het is zo dat, dat jazz is natuurlijk een muzieksoort die zich heel makkelijk vermengt met allerlei andere muzieksoorten. En dat is ook zo met elektronische muziek. Al jaren natuurlijk een, een, een, een, een hele uh, ja, uh, duidelijke ontwikkeling. hoe jazz en, en, uh, en elektronische muziek mengen heel goed samen. En dat te, te brengen we op Noordzee ook altijd. Ja, wat is jouw favoriete, uh, laat we zeggen, elektronische jazz, muzikant die dit jaar acte de présence geeft op het Noordzee Jazz Festival? Nou, ik vind uh, uh, ja, ze er zoveel. Ik, uh, bijvoorbeeld Red Nose District vind ik geweldig. Ik vind Wij ook. En wat natuurlijk ook helemaal te gek is, dat is meer natuurlijk de soulkamp op de Jamie Lydell. Dat vind ik echt ongelooflijk goed. Mm -hmm. En, uh, nou god, ze hebben, er, ze hebben er ontzettend veel. Nou, wij gaan er sowieso heen. Uh, om te kijken, onder, onder andere naar die uh, elektronische... Uh, ja, ik uh, heb helemaal geen die kaartjes, uh, Marcel. Ik jij heb gaat er niet heen, Maar wij gaan er wel heen. <laughs> en uh, wat ik ook echt helemaal te gek groze, vind uh, uh, van Noordje Jazz in Rotterdam... is dat de catering echt met sprongen vooruit is gegaan. Dat je okay. heerlijk kan wandelen uh, in de wandelgangetjes. En uh, ik hoor het al wel, op deze en oesters en ze uh, dat met name ook uh, de akoestiek echt fantastisch is. Ja, het is een stuk vooruit gegaan, daar ben ik helemaal met je eens. ben ik heel blij om ook. Ja, ik wil je van harte bedanken dat je even zomaar op een uh, donderdagavond uh, in.. Is het al mei of is het juni? Het is wel net mei volgens mij, morgen is het juni. Toch? Nog net mei, morgen juni. Uh, even kwam vertellen over het uh, te gekke Noordje Jazz Festival voor het tweede uh, jaar op rij in Rotterdam. Dank je wel voor keer. Jan Willem keer. bedankt. Heel graag gedaan, jongens. Bye bye. Hoi. Hoi. Hoi. Je luistert nog steeds naar de toestand in de dans. Het enige feest op je radio waar je geen dubieuze injecties in je kont gedropt krijgt. Dit is uh, de nieuwe Chemical Brothers en uh, later in het programma kan je horen in onze partyagenda... waar deze twee dudes uh, binnenkort uh, allemaal op de festivals gaan staan. Oh, het is bijna half tien. Dat betekent dat een gewaardeerde collega Leon Brouwer je gaat vertellen... wat je allemaal niet met je gaat doen. Um, ja, natuurlijk weer nieuws van Apple. Apple is sinds gisteren gestart met iTunes Plus. Downloaddienst uh, waar je niet meer de kopieerbeveiliging op hebt zitten... Het vervelende is alleen dat je alleen nog uh, platen kan kopen uh, die op IMI worden uitgebracht. <coughs> uh, dus artiesten als Coldplay en Rolling Stone staan daar wel bij... maar verder dus nog niet heel veel variatie. voordeel is wel dat er, uh, de kwaliteit is beter. 250 kilobytes per uh, seconde, geloof ik, heet dat. Uh, en het is dus iets duurder, 1,29 in plaats van 99 cent. Daarnaast Apple TV kun je binnenkort ook YouTube uh, op, uh, beschikbaar uh, hebben... Um, verder, er is een paniekknop, USB-paniekknop, voor op je werk. Ja, Ronald, jij hebt daar geen last van. Je hebt geen manager die af en toe over je schouder komt meekijken. Ik heb geen werk, dus dat maakt mij niet uit. Dus als je bijvoorbeeld uh, een, uh, ja, niet aan een plan bezig bent of zo... dus echt niet aan je werk zit en uh, je manager komt er toevallig aanlopen, snel op die, uh, op die grote paniekknop. En dan gaat hij terug naar het programma waar je eigenlijk uh, mee bezig had moeten zijn. Voor 14,50, nou ja, als dat je je baan kan redden... Ja, ik, ik ben nog heel even aan. Ik heb namelijk wel heel veel mensen die ik zo'n panieknop gun. Ze lopen over het algemeen in blauwe pakken met een pet op. Die gun ik wel zo'n panieknop. En het liefst ook op de voorhoofd als het even kan. Go. Vertel. Is iets gebeurd? Nee, niks. Ja. Um, daarnaast, uh, er is een stralingswerende onderbroek. De laatste tijd worden er veel onderbroeken ontwikkeld. In het kader van.. Ja, het, is geen, het lijkt onderbroek al maar het is serieus. Dit is een serieuze show, uh, Leon. Nee, maar het is een stralingswerende onderbroek. Het is serieus nieuws. De laatste keer was er een push-up onderbroek die het zaakje omhoog duwt. Nu is er een onderbroek die uh, is gemaakt van bepaalde zilverdraden... Die, en die houdt de straling van je mobiele telefoon die je in je zak hebt houdt die tegen. Ja, sommigen zijn bang zeg maar, dat die telefoon een bepaalde straling uh, veroorzaakt... en daardoor uh, de boel niet meer werkt. Ik kijk om me heen. Van. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is echt serieus nieuws. Het is uh, gewoon serieus nieuws. Uh, Philips heeft een, uh, een, een nieuwe externe harde schijf ontwikkeld met, waar duizend gigabyte op kan. Is een terabyte. Een terabyte. Snel, scherp. Uh, 569 euro kost die. Het is wel geld, maar je kan er in ieder geval uh, genoeg muziek op zetten. Je kan er in ieder geval films en dergelijke. Ik bedoel binnenkort uh, video om de maand en dergelijke kan je de komende tijd vooruit. Dit was uh, jouw bijdrage. Ja. Ik heb, nou, ik heb nog wel nou, een nieuwtje. Um, een infrarood thermometer voor, uh, voor de wijn. Voor ons handig. Voor de wekelijkse rosé. Weken, ja, heb je, heb je daar echt bij nodig? Ja. 130 dollar. Een uh, thermometer die in, infrarood dus de temperatuur van je, van je wijnfles meet. Op zich een leuk uh, leuk ding. Je zou in principe met je infrarood thermometer een een USB paniekknop aan kunnen zetten, waardoor dan de onderbroek aangaat. Dat is een soort van, vat ik het een beetje samen. Ja, het gaat echt te snel weer. jou. Ja, sorry. Volgende plaat. Ik geef het voor me nog toe. Uh, ik krijg nog steeds door dat je je moet niet door de Benelux tunnel rijden. Uh, ge, ge, verkeer richting de A4 richting Schiedam wordt uh, omgeleid, maar de andere kant kan weer wel. Ik ben nog een beetje in de war van die onderbroek, als ik heel eerlijk ben. Uh, wat ik ook nog even moest vertellen is uh, dansapstaatje rijnmond.nl en kan je al je berichtjes heen sturen. We gaan nog heel eventjes uh, zien te, uh, uh, contact zien te maken met uh, Terry. Uh, Tenzer. Ten, Tenny Tenzer. Misschien is de eerste vraag uh, hoe die aan die naam komt. <middels> I don't want see your face no more. It's about time Did you leave my mind. You're not welcome anymore. You took me long. It took so long to get you out of my life. Aviva desci, ...om je relatie mee te beëindigen, bedenk ik me ineens. Get your ass outdoor. Het is echt geen mop. Maar je zou je echt zou kunnen voorstellen dat je deze plaat dus gewoon aan je vriendin geeft... ...en zegt schat, ik heb een cd'tje voor je opgenomen, bestaat het één nummer... ...ik heb er een tien keer opgezet en ik hoop dat je het begrijpt.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 Aan de telefoon hebben we uh, Tenny Tenzer en uh, oh, gezelligheid al daar. En voordat ik uh, uh, eens even ga vragen waarom omdat we Tenny Tenzer bellen, wil ik eigenlijk ook wel weten, um, hoe kom je aan die naam? Tenny Tenzer? Ja. Nou, uh, ja kijk, Tenzer is mijn achternaam, uh, ik heb uh, Duitse voorvaderen. Uh, waarschijnlijk kon ze goed dansen, omdat ze Tenzer heet, Tenzen, weet je wel, dansen. En ja dat zit een beetje in mijn bloed denk ik en uh, ja daardoor ben ik ook uh, ja, deze documentaire gaan maken denk ik oké okay, um, dus. voor, voor zover ik het begrijp sta jij op dit moment op de nieuwe binnenweg en je hebt daar de, de presentatie van je documentaire Beats op de binnenweg ja, cool. en daar heeft uh, collega Marcel Wijnstekers allemaal hele zware vragen voor over waar was je trouwens uh, hier ja, ja, ja. wij moesten de show voorbereiden jenny van de sterren natuurlijk, uh, van de, uh, in de documentaire. En Dank je. Ja, ik ik miste mis je wel hoor. Ja, maar wij komen zo de afterparty bij jou vieren. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Wij komen zo naar jou toe. We zijn hier om 11 uur klaar. Om 5 over 11 staan we bij jou voor de deur. Speaking okay, of which, waar je is je? die afterparty, Tanny? Ik zie je zo. De afterparty is uh, in de, de Vagebond. De Vagebond? Wat kunnen we verwachten al daar? Uh, hip hop, techno, electro, drum and bass... Uh, uh, Rotterdamse uh, muziek, uh, de Rotterdamse Rotterdamse <laughs> sound, uh, <laughs> van alles wat. Hey, je hebt een documentaire gemaakt, dat is een uh, ja, eindscriptie voor de School voor de Journalistiek. Uh, dat gaat over de beats van de Binnenweg. Uh, hoe ben je op dat onderwerp gekomen? Wat, wat heb je precies gedaan en ben je erachter gekomen? Wat, nou, wat is nou in hemelsnaam een hemelsnaam een beat van de Binnenweg? Ja, de is mijn uh, asleerd documentaire en hoe dat is uh, begonnen ja uh, ik, ik, ik heb me altijd wel een beetje een soort van verbaasd over het aantal uh, DJs en producers uh, van naam die uit uh, onze geliefde Maastad uh, komt uh, weet je wel er zijn er zoveel ja ik ga ze niet opnemen jullie weten het al en heb je gekozen voor de binnenweg want dat is de muziekstraat van Rotterdam alleen ja al die muziekwinkels die verdwijnen dus eigenlijk ben je een beetje laat hè met die documentaire ja precies maar uh, weet je <laughs> Je kan twee dingen doen. Eh, nee, weet je, dit heb ik al vaker uh, gezegd tegen mensen. Kijk, je kan je kan berichten dat het slecht gaat. Weet je, dit is de muzikale levensader van Rotterdam, weet je wel. Mm -hmm. Zeker wel. Weet je, je, je kan berichten dat het dat het dicht aan te slippen is, weet je wel. Of, op, op dit moment, uh, of, er zijn nog meer zo'n drie of vier of ofzo. Ja. Maar je kan ook uh, uh, belichten dat het uh, ja, daadwerkelijk van culturele invloed heeft gehad. Weet je? Ja. En uh, dat, uh, dat het. Uh, ja, dat de, dat de straat heel uh, erg goed is. Mm -hmm. Want, hey, en als je jou... niet was geweest, dan uh, ja, dat waren de die DJs die ik heb geïnterviewd niet. Weet je ook die die, die sound hebben gevormd. Mm -hmm. Weet je, is maar DJs die jij hebt geïnterviewd, hè, dat zijn jongens uit allerlei hoeken. Ik bedoel, een Speedy J, de, de techno. En Ronald Molendijk van de ja Feel Good House, om het zo maar te zeggen. Tenminste, dat vindt hij. <laughs> en een uh, Secret Cinema, de uh, Techno Minimal. Wat is nou, uh, uh, Paul Elstock, hardcore. Wat is nou de typische sound van Rotterdam? Sound weet je, uh, even zeggen net al, weet je, uh, weet volendam heeft de paling sound, <laughs> en, weet je, en Rotterdam <laughs> heeft toch wel de gabber, weet je, dat is toch iets wat hier is... Uh, ja, weet je, ontworpen en groot geworden, weet je, waar we bekend ontstaan, zelfs in het buitenland. Mm -hmm. Maar weet je de. De, de, de echt uh, de diepere betekenis achter de sound van is toch wel, weet je uh, wel, uh, woorden, woorden zoals hard, rauw, stoer, stevig, ja. komen steeds terug. Weet je, en ja, weet je uh, kan het best samenvatten als, uh, ja, als, als masculin, mannelijk. Oké, okay. Tenny, laatste nee, vraag. Nee, nee. Net, net het voetbal in Rotterdam en, en de stad en de mentaliteit, maar. Ja, dan is het druk. Ik bedoel, daar gaan we het niet over hebben. Maar, laatste vraag. Wat voor cijfer heb je gekregen, jongen, voor deze inscriptie? Uh, nou, laten we het over. Hey, dit over... Het lijkt me altijd een één interview op te zien. Ik zeg helemaal niks. Z Zelfde vragen, man. Nee, ben je gek. Uh... Punt nee, uh, NL, ja, hè, voor de luisteraar. Uh. Ik, ik, ik, ik, ik hou het op uh, voldoende. Maar ik eerste... Een zesje? Een ja, is zes ook voldoende, maar een acht ook, toch? Dat is waar, dat is waar. Nee, nou. ik, ik, ben, ik ben erop uh, geslaagd. en uh, ja, zeg maar, De versie die, die uh, twee weken geleden in première is gegaan... ...dat is uh, de director's cut van mijn, uh, uh, ja, van mijn afstudeerversie. Die is beter, sneller... Nou, oké. Okay. Uh, ja, musicaler, dus. Uh... Tenny, wij hebben hem ook gezien. wij vinden het een achtwaard en we komen hier vanavond opzoeken op de binnenweg. Ja. Tenny, nog even voordat uh, vriend Massa het afsluit. Uh, waar kunnen de luisteraars deze documentaire zien? Elke keer wanneer het gaat. Nou ja, vandaag was eigenlijk de enige keer dat we mensen gratis konden zien. Het plan is om een op verschillende docu- en filmfestivals te, uh, te pluggen. Oké. Okay. Zoals het, uh, het Ramp en het uh, Air, air. Uh, Had ik Had ik mijn contract al teruggestuurd voor mijn bijdrage daarin bij de week? Nee, ja? Nee, zeker. was dat? 50 dat? Zo is dat. Uh, dankjewel voor de toelichting en we zien je zo meteen. Hey, yo, zo. Dankjewel. Dankjewel. Ciao. en om even te onderstrepen dat ik tegenwoordig echt in dienst ben... bij Radio Rijmond. Uh, even een bericht tussendoor. De problemen in de Benelux-tunnel zijn verholpen. Het verkeer op de A4 kan dus weer gewoon door de tunnel richting Schiedam. Dat was het afgelopen uur niet mogelijk vanwege wateroverlast. En die was weer het gevolg van een stroomstoring. Daardoor sloegen de pompen niet aan... en liep bij één grote onweersbui één van de tunnelbuizen vol. Inmiddels, iedereen, hup, door die tunnel heen met z'n allen. En dan gaan we natuurlijk geen brand stichten... want dan staat die dadelijk weer stil. Dan moet ik weer iets gaan omroepen, dus dat doen we even niet. All the reasons. Dit is een plaatje van Dennis Ferrer en uh, Leon Brouwer is daar uh, heen geweest. Want het was namelijk uh, afgelopen weekend in de Thalia Lounge. Leon, wat vond je daar Ik vond het uh, het beste feest van dit jaar. Zeker op muziekgebied. Want, vertel eens even voor de luisteraars, hoe zag Talia eruit? Hoe waren de decoraties? decoratie uh, was er niet. stond gewoon achter heel grote Dennis Ferrer. was denk ik twintig keer herhaald op het, uh, met de, uh, de beamer. Nee. En uh, ik denk niet dat, uh, dat zo'n avond uh, decor nodig heeft. Oké. Okay. Het is gewoon, uh, ik denk house zoals house bedoeld is. En uh, uitgaan zoals uitgaan bedoeld is. Handjes in, handjes in de lucht. En even gewoon uh, ja, de, de hele week vergeten. Gewoon gezelligheid. En, ik en, ik. Voetjes van de vloer. Hoe pikt het, het publiek het op? De, de, zo'n set van uh, Dennis Verheer. Nou, ik denk dat de, de, je kon zien dat de helft van de zaal uh, allemaal handjes in de lucht. En die waren echt specifiek voor Dennis gekomen. En de andere helft... Uh, jij, mag, jij mag Dennis zeggen, begrijp ik. Ja, <laughs> ik wel. Ja. Okay. Nee, het is wat moeilijker. Hou zou te zeggen van... Eh, moeilijk. Nee, is helemaal niet moeilijk. Nou, dat blijkt. Nee, ik bedoel... Uh, iedereen... Ja, kijk, Je kon wel zien dat er een, een bepaald gedeelte voor... Was het echt speciaal voor, Ja, helemaal ramvol. Leuk. Dus uh, een bepaald gedeelte kwam echt speciaal voor hem. En andere ander gedeelte... Ja, die... Ja, die zaten wat moeilijker... Die misschien iets te zoveel waren de platen... Dan zag je dat het iets... Iets minder uh, uit zijn dak. Uh. Kortom, er is ruimte voor diep house in Rotterdam. Nou, ik had echt zoiets van... Uh, meer? Vaker, vaker dit ja. en even, even geen, uh, geen elektro meer. Ik bedoel, het blijkt dus dat het gewoon werkt. Maar was het diep of soulful? Soulful. Oké. Okay. was er ook diep? Zoveel en af en toe diep. Tot zover ja, de die Toestand die. in de Wereld... bij uh, de complete redactie van de Toestand in de Dans. Het er al op het eerste uur van de toestand in de dans in het nieuwe pand van Radio Rijmond. En even voor de luisteraars, dit is hier een bende. Het is echt niet normaal. Gewoon om je even in te leven, we zitten in een ruimte met gele dingen aan. Ik voel me een soort bij. Ik weet niet precies waar het van.. Het zit in een soort van nou ik kan het niet zeggen natuurlijk, maar ik zit in een soort van bijenkorf. al verlichting is aan boven mijn hoofd, die kan ik niet dimmen. Dus mocht er iemand luisteren van de directie, dat moet dus gewoon echt anders. Hier word helemaal paranoia van. Vervolgens uh, hangen er overal draden uit en gaat de telefoon de hele tijd om te zeggen dat er iemand voor de deur staat met het eten. Ik heb werkelijk geen idee. Um, wat gaan we in de tweede uur nog doen? Oh ja, de tweede uur. We zijn op zoek naar iemand van uh, Basic Beat. Dat gaat dicht. We gaan nog met iemand praten over strandfeestjes. Uh, Creative Factory komt nog langs en er is een flyer oorlog aan de hand. Nou, misschien kan Boesta wat aan doen. Hè? Die wil overal wat doen. Een flyer oorlog. Ik hoop dat hij wat aan kan doen?